Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De twee inwoners van Maastricht vrij. dat meldt de nieuws-site 1 Limburg. Uit onderzoek zijn gebleken dat de twee geen aanslag wilden plegen. De dreiging leidde ertoe dat er extra veiligheidsmaatregelen werden genomen... rond het nationale vuurwerk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Pas een half uur voor middernacht, nadat de twee verdachten in Maastricht waren gearresteerd... werd besloten dat het evenement gewoon door kon gaan. Waar de informatie over een mogelijke aanslag vandaan kwam, is nog onduidelijk. Ook de Britse man die gisteren op Schiphol werd aangehouden omdat hij zou hebben gedreigd met een bom is weer vrij. Volgens het OM heeft de man niets over een bom gezegd en is die door een Bali verkeerd verstaan. De 29-jarige Brit had in de vertrekhal ruzie met zijn vriendin en was onder invloed van alcohol en verdovende middelen. Hij is na zijn vrijlating alsnog naar Engeland gevlogen. De politie in Tel Aviv is nog steeds op zoek naar de man die gisteren twee mensen doodschoot bij een bar in een drukke winkelstraat. Er raakten zeven mensen gewond, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Op beveiligingsbeelden is de dader, een 29-jarige Israëlische Arabier, goed herkenbaar. Er is een klopjacht gaande. Voor zover bekend heeft de schutter geen banden met een terreurorganisatie. Leerlingen van de koningin Emma school in Apeldoorn kunnen komende week niet naar school. Op Oudjaarsdag ontstond er brand doordat er vuurwerk terecht kwam in een ontluchtingskanaal. Dat leidde tot veel rook en roetschade, vooral aan de plafonds. Die moeten nu worden vervangen, net als veel lesmateriaal. De Apeldoornse school heeft daarom besloten de kerstvakantie met een week te verlengen. Het weer, vanuit het zuidwesten gaat het vanavond opnieuw regenen. In het noordoosten gaat het vriezen, met kans op sneeuw of ijzel. En lokaal kan het glad worden. Ook morgen in het noordoosten temperaturen onder het vriespunt met wat sneeuw. In de rest van het land af en toe regen bij 4 tot 8 graden. Dit was het U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Welkom bij het tweede uur van Entertainment for You hier bij ZFM Zandvoort. En uh, mijn naam is Fred Heij. Mocht u net inschakelen. Tot zeven uur uh, ben ik bij u met uh, Entertainment for You en ja met hele lekkere muziek natuurlijk. En dat doen we met Hot Chocolate en I'm Sorry, uit 1983. Geweldige muziek heb je achtergelaten hier bij CFM. Hoort je ze natuurlijk allemaal. Hits van toen en nu. En tot zeven uur ben ik bij u. En we gaan er eentje doen van destijds. En dat is Spargo, You and Me. De beste hits van toen. bij CFM, de allermooiste hits van destijds en van nu. En we gaan verder met Liquid en uh, Sylvie en Turn the Tides. So much affection from your side If you could give me one En turn the tide. Hier bij ZFM. 106.9, 104.5 op de kabel. En op Techst.TV. Kanaal 40 en 45. En we gaan verder met Chris Norman. En baby, I miss you. En je mag elkaar eventjes lekker beetpakken. En eventjes lekker slijpend door de huiskamer. Ik zou beloven, ik zou niet kijken. Ik kan stay at home when the night is calling got lots of friends join me the drink But There's no one there who can stop the falling. Cause your love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 Hearts looking for a true love. Yes, Geweldige plaats, Chris Norman en Baby, I Miss You. Echt, echt, echt, echt, echt. Ik hoop dat u er dat u ook van genoten hebt van, van dit plaatje natuurlijk. Want ik ga nog niet weg natuurlijk. Nee, het is pas 22 minuten over de klokken van 6. En we gaan gewoon een lekker Nederlandstalige plaat draaien. En de, ja, de, de, de, de laatste nieuwe, als het goed is, ja André Hazes Junior. En Niet Voor Lief en Mijn Lief...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 Nou wel of niet gedaan Gaf ik jou nou bij het weggaan Met die zoek Toch nog even terug Naar huis dan maar Want dan kan ik het Nog overdoen Want ik neem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 Ik hoop dat iedereen dat ziet. André Hazes Junior en ik neem de liefde niet voor lief, mijn lief. En dat allemaal uh, ja, voor u gedraaid natuurlijk. Ja en wat gaan we doen? We gaan lekker een, een gouden oude draai van Diana Rossi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 van destijds, Diana Rossi, oftewel Diana Ross, en de gebroeders Gib met, met ja, de, de, de, de naam van BJ's, BJ's, BJ's, BJ's, BJ's, ja, hoe je het noemen wil, en uh, ja, Change Reaction dus. We gaan verder met uh, nog een song houden, ouwe, ja, uh, Wham, en Wake Me Up, Before You, Go, Go, Go, Blijf lekker luisteren, tot 7 uur ben ik bij u, hè? ondergetekende Fred, hier bij ZFM Entertainment uh, For You. Keep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 bouwt muren en straten en drijft ons uit elkaar Zeg mij, wie sloopt die oude eik en maakt de grond met gif gelijk Zeg mij, wie heeft dat stadsbestuur die boom mistruipt dat stuk natuur uit onze stad weggehaald Toen wij dat niet allemaal? Hello En dat zeker niet en dit in, het, uh, in het nieuwe jaar. Nee, ja, 2016 alweer. En uh, we gaan een lekker plaatje draaien van de kraaien. En je, ik vind je lekker. handel op je rug. Ik ga vergeten Un movimiento a taxi Sexy Un movimiento a bustaxi Sexy se viene con este Moedig sexy La Bomba en King Afrika was dit hier bij CFM. En we gaan verder met Tom Jones en The Green Green Grass of Home. The old hometown looks the same as I step down.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 nummer is dit Tom Jones en Green Green Grass of Home en uh, ja vergeet niet dit is het laatste weekend hier in Zandvoort dat de ijsbaan open is dus uh, ja wil je daar nog van genieten zou ik dat zeker gaan doen en we gaan verder met AHA en Take On Me ooit uitgeroepen tot de beste clip van het jaar, u kent het wel die uh, zwart-witte tekeningen en het blijft ook een heerlijk nummer natuurlijk van alle tijden tot 7 uur CfN Entertainment for You Zagen ze dan. De jongens van Aha en Take me. Ja en uh, ja, we gaan dan nou weer uh, langzaam uh, op, uh, op de klok van 7 uur af. Dus bij deze zou ik zeggen alvast hartelijk dank voor het luisteren. En uh, natuurlijk uh, ja, hoop ik u gewoon volgende week weer lekker te horen. En uh, dan draaien we natuurlijk weer de allerbeste hits. En natuurlijk uh, kunt u dan ook weer uh, verzoekplaatjes aanvragen. En dat kan uh, gewoon naar uh, Zandvoort Radio, oftewel at uh, gmail.com. Uh, uh, en uh, ja. Dus daar kunt u gewoon uw uh, verzoekplaatjes naartoe sturen. Dat kan ook uh, gewoon nu, vanaf vandaag. En uh, ja, dan komt het vanzelf wel weer aan de orde volgende week. En natuurlijk. Uh, natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. En natuurlijk kunt u dus ook uh, voor suggesties of, uh, of iets ergens. Uh, kunt u ook gewoon uh, mailen daar naartoe. Dan komt het allemaal wel bij mij terecht. En natuurlijk ook, uh, ja... Julia bedankt. Ja, daar in dat uh, verre Indonesië. Ja, voor haar kaartje. <tie> Sorry. Even een kikker in de keel. Ja, helemaal in, uh, in India en... Uh, of in uh, Indonesië bedoel ik. India. Het wordt, het wordt met de dag gek, Nou, Misschien ook wel. Dat zou zomaar kunnen. En we gaan nog uh, gewoon uh, even een uh, lekker plaatje draaien. Dus uh, tot het uh, tot nieuws van uh, 7 uur. Tot het nieuws van 7 uur. En dat doen we gewoon met uh, Europe. En ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Groetjes. Bye bye.